Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De aftrap voor een nieuw kabinet is begonnen met een opvallende start. Want het vormen van een nieuw kabinet wordt een stuk lastiger. VVD-leider Jevsel Gus zei ineens dit. De grote winnaars van deze verkiezingen zijn de PVV en de NSC. En daar ligt ook nu het initiatief. En uh, voor de VVD geldt, na 13 jaar, met deze uitslag, dat er ons een andere rol past dat betekent in ons geval dat wij niet in een kabinet zullen zitten. Zonder de VVD wordt de puzzel behoorlijk lastig, legt mijn Haagse collega Albert Bos uit. Want ze hebben 24 zetels en dan wordt een meerderheidskabinet bijna onmogelijk om te gaan smeden. Um, daarmee uh, moet je dus ook zien dat zij ze nu zegt, ja, misschien kunnen we het dan doen vanuit een gedoogconstructie. Maar je moet dit ook vooral zien als het eerste ja, schaakspel in een formatie. Gedogen betekent dat de VVD niet officieel in het kabinet wil zitten, maar hem wel wil ondersteunen in beslissingen. Ja, het kan dus nog alle kanten op. Toch baalt de verkiezingswinnaar Geert Wilders van de PVV ervan. Natuurlijk zit Nederland te wachten op een. althans, miljoenen Nederlanders en ook de achterban van mevrouw Jezilges. op een centrum rechtskabinet. Ja, het is erg teleurstellend dat ze daar nu zelf, nog voordat de onderhandelingen ook maar zijn begonnen. Zegt dat ze daar niet in mee wil doen. De PVV kwam net ook met een verkenner. Diegene kijkt welke partijen kunnen samenwerken in een kabinet. Dat wordt PVV'er Gom van Strien. Het kan vandaag vooral rond de kust behoorlijk spoken. Er worden windstoten rond de 100 km per uur verwacht. Voor de zekerheid zijn vandaag een aantal afvaarten naar Ameland en Schiermonnikoog geschrapt. Mensen in Assen en rolden moeten voorlopig al hun drinkwater koken. In het kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden. Die is niet gevaarlijk, wel kun je last van je buik krijgen. En rond deze tijd schesen de Formule 1-wagens weer over de baan... voor de eerste vrije training in Abu Dhabi. Dit weekend is de laatste race van het seizoen. En Max Verstappen kan daar de 54ste overwinning in zijn carrière behalen. Hij gaat dan, Sebastiaan Vettel, voorbij. Het weer, een echte herfstdag, grijs en veel wind. Ook pittige buien, soms met onweer en hagel. Het wordt niet warmer dan een graad of zes. Morgen vaker droog en ook wat meer zon. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is er de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.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 Je bent te laat, ja, Pim. vakantie geweest. Ja, ja, ja, ja, ja. even Goedemiddag, luisteraar. Goedemiddag, allemaal. Wie dan ook. En, uh, Pim is weer terug. Ja. Uh, Heel bruin. <laughs> ja. <laughs> nou, dat komt niet door het weer hier. Nee, het is verschrikkelijk. Nee. Is graag, ja, sociaal. ongezellig, ja, ja, ja. Ja. ja. Maar dat geeft niet. Dus. Ik heb geprobeerd... Uh, Roy, Roy te bellen. Te, te bellen. Ja. Roy neemt niet op. Dus uh, Roy, Roy, als je het wordt? bel ons gewoon even. Ja, want ik ja. ben heel benieuwd naar de bootjes... die op het uh, strand varen de hele tijd. Bootjes die op ja, het strand ja, varen? Ja, ja, ja. Afgelopen woensdag was er een kotter... bij Zuid erop gevaren. Ja. En uh, nu is bij mij voor de deur ligt een uh, sleepboot. Uh, oh. Nou, sleepbootje. Niet een hele grote, okay. maar... Ja. Maar die gaat steeds verder het strand op uh, inmiddels. Ik ga ze er niet af. Nee, ze hebben we gisteren geprobeerd. Ja, oh. Maar het is mislukt. Ah, oké. Okay. En nu met die storm is die waarschijnlijk verder erop gegaan. Dus, ja. Uh... ja, inderdaad, spannend. Ja. Dus je, hebt, je gaat vanmiddag uh, naar buiten kijken. Ik, uh, ik heb hem de hele tijd al in de gaten. Het is, uh... <laughs> <laughs> heb je het veronica toen nog tijd al gezien? Nee ja wel die ja? heb ik wel op het, uh, ja die heb ik wel gezien toen. en met Den Haag toch of zo of Scheveningen bij Scheveningen was Scheveningen. hij toch op het strand gegaan ja, ja. oké okay. goed dus. uh, vandaag een beetje muziek die we nog niet gedraaid hebben dus een beetje restjes draaien geen thema's uh -huh. oh. ik heb Roy aan de telefoon nou neem hem maar op hi Roy <laughs> ja Ach, Gosje Gosje Gosje <laughs> Ik, ben hey, ik, uh, ik uh, doe je door naar de vork. Ja. Oké. Okay. Sterretje, sterretje, twee. Hekje, hekje, één. Als het goed is, krijg je hem nu door. Ja. Ja, oké. Okay. <laughs> je moet hem wel eens een jingle laten horen. Oh, even wachten, Roy. Nog niks zeggen. <laughs> je bent er nog niet. <laughs> ik heb het druk, ja. ja. hey Twee, drie. Hé hey Roy, wat is er allemaal te doen in Zandvoort? Nou Roy, hallo. hallo. Goedemiddag, goedemiddag allemaal. Goedemiddag. goedemiddag. Nou, er was wel veel te doen hoor de afgelopen week in Zandvoort. Ja hè. Zeker weten, het begon natuurlijk allemaal met het jeugddebat. En uh, ja, het jeugddebat is, of nee, het begon het ergens anders mee zelfs. Bij de nieuwe... De nieuwe reddingsposten van het Zuidstrand, daar is de bouw gestart op 15 ja. november. En uh, dat is afgelopen vrijdag gebeurd. En uh, daarbij is er een beeldje uitgereid van de Barbara. En die uh, is een beschermheilige van gevaarlijke beroepen. En daarmee is dus ook de start meegegeven dat, uh, dat er binnenkort een... Uh, ja, dat de bouw, of nieuw van de bouw is gestart van de reddingspost in Zuid. Okay. En dat is uh, gebeurd door uh, Jan-Jaap de Kloet, onze wethouder. Nou, mooi. Ja, en dat uh, gaat een hele mooie reddingspost worden. Het heeft, al een het heeft wel een tijdje geduurd, hoor, voordat het uh, allemaal uh, in kan en kruiken was. Want er waren wel wat uh, tegenstanders. En uh, van strandtenten ver en bewoners. En, maar uh, nu uh, is de start, ja, is de start geweest. Dus maar dat wat ja. was de reden dat ze tegen waren, Roy? Ja, de, plek, de plek en uh, hoe het eruit zag. En de grootte. Dus, uh, maar de, ja. de, de, hij heeft toch altijd daar gestaan? Uh, ja, maar ik, hij is toch iets naar voren gegaan. Oh ja, hij is toch... Maar ja, er staat ja. ook geen tent voor. Dus. Nou ja, ik, uh, ik weet het niet. Ah. Maar uh, mensen moeten toch iets te zeuren hebben, toch? Daarom. Uh, <laughs> Tel over de verkiezingsuitslag natuurlijk. Uh, <laughs> maar zo ben ik daar weer over. Uh, verder uh, hebben we hebben we, wat ik al net zei, het jeugddebat uh, gehad. De gemeente Zandvoort organiseert jaarlijks het jeugddebat... waar kinderen uh, van scholen in uh, ieder geval uh, in discussie met elkaar gaan... maar ook met de, met de wethouder en burgemeester. En dat is een heel leuk, leerzaam debat. Ze leren wat debatteren is, ze leren wat politiek is... en ze uh, maken hun standpunten bekend. En um, ja, de zeevonk heeft dit debat uh, gewonnen. Oké. Okay. Dat is uh, een leuke ervaring... Uh, ik moet wel zeggen... er komt nog een filmpje van Sam for Side, maar die is even vertraagd door, uh, door de werkzaamheden rondom uh, de, de, de, de... nou, wat erg. <laughs> Doe rustig aan. De verkiezingen, moet ik zeggen. Ah, oké. Okay. Ah. Wat waren de belangrijkste standpunten van de kinderen? In ieder geval uh, de speeltuintjes... dat die uh, alleen ingericht zijn voor hele kleine kinderen... en als ze wat groter in zich zijn gericht... dat er heel veel hangjongeren zijn... Uh, het debatteren ging ook over pesten, online pesten en uh -huh. uh, telefoons uh, bij de hand altijd. En dat spelen buiten beter is. Uh, en er waren nog veel meer uh, punten. Ah, oké. Okay. Nou, mooie punten. Dus dat, dat is leuk. Ja. Nou ja, dan had je ook diezelfde dag nog de ondernemerschala... Oh, ja. En uh, dat, uh, of Ondernemersavond moet ik tegenwoordig zeggen, want het heet tegenwoordig geen uh, gala meer. Maar ze hadden een iets ander opzet dan, uh, dan men uh, ja, gewend was. Het was meer een. Uh, ja, ze hadden een um, welkomstruimte ingecreëerd ge waar je eerst een welkomstdrandje kon drinken. En later kon je naar een theaterzaal. En daar uh, kwam een meneer op, die heette Milo Berlijn. En uh, Milo die. Uh, die, uh, die is, uh, is in ieder geval een, uh, ja, een, een spreker en hij sprak over uh, gastvrij Zandvoort. En uh, dat was heel erg leuk en op een hele leuke manier gedaan, een beetje cabaretachtig. Hij uh, vloog mensen in de armen, hij uh, zat behoorlijk te schelden op het podium, maar het werd enorm gewaardeerd. En hij uh, had in ieder geval uh, de lach met zich mee. En uh, ah. het was ook leuk als je de ondernemersavond vertrapt... dan werd je ook ontvangen door Milo. En dus hij had al met iedereen even die in de zaal het compact had contact gehad. En dat gebruikte hij ook weer in zijn, uh, in zijn stukje cabaret noem ik het ah, maar okay. even. Maar ondertussen okay. was het ook leerzaam. Het ging over gasvrij. Hoe gras, gasvrij ben je en wat is gasvrijheid? En uh, ja, dat was wel leuk. En daarna werd natuurlijk de uitreiking gedaan um, door, uh, door de burgemeester van de, van de prijs. En. Uh, ja, dat is natuurlijk de ondernemer, gast, meest gastvrije ondernemer van het jaar, moet ik zeggen. En dat is uh, toch uh, geworden, hoe heet het, uh, Philoxenia. Ja, dus ja, dat is wel ja. wat leuk. Ja. En uh, daar hebben wij een uitgebreid item over gemaakt. Die ook te zien is op uh, ZFM TV en uh, ook uh, bij uh, Samford Insight op de YouTube uh, pagina. Heb je dat cabaret ook opgenomen? Uh, nee, nee, nee. Dat duurde wel heel erg lang namelijk. Oké. Okay. En, en een filmpje mag, mag je natuurlijk zo lang maken als je wil. Maar wij kiezen er wel voor om onze filmpjes zo kort mogelijk te houden. En het, ging natuurlijk, het, het thema was gasvrij. En we wilden graag eigenlijk van de zandvorters weten wat gasvrijheid was. Zijn ze gasvrij? En wie moet die ondernemer van het jaar uh, worden? Ah. En dat, uh, dat zijn een beetje ons standpunten geweest. Maar wel de uitreiking is te zien. En uh, ja, dat is wel heel erg leuk geweest. Oké. Okay. Verder uh, uh, zie je ook uh, op onze Facebook-pagina uh, een filmpje van uh, Kostas... ...die helemaal glundert van blijdschap, omdat hij... Uh, ...ja, omdat nee. hij nee. ja. Ja, heel goed. Verder hadden we natuurlijk ook Sandvoort kiest. Uh, ja, we gingen richting natuurlijk de, gemeente, de gemeenteraadsverkiezingen... ...maar de Tweede Kamerverkiezingen en uh, daar hadden we Sandvoort kiest... ...het debat hadden we met uh, onze lokale politieke uh, leiders... En dat was wel een heel leuk debat. Het ging in ieder geval met punten over uh, de landelijke politiek... maar hoe we er lokaal in staan. En uh, dat was heel leuk uh, gedaan door Ben en uh, Carina... En, uh, met de filmpjes en de, en de fragmenten van Sanford is Zeit. Dus dat was wel weer een leuke samenwerking tussen de lokale media... waaronder de Sanfordse Courant, de Sanford Podcast... Sanford is Zeit en natuurlijk ZFM. En dus zagen dat was, jullie de, die aardverschuiving al aankomen... Uh, ik op straat, uh, want ik heb het straatgesprek drie keer gedaan. Ja. En die filmpjes zijn ook nog steeds terug te zien op zonder site of YouTube pagina. Uh, dat was nog niet echt te merken. Maar mensen durven ook, dat was gisteren ook op televisie, durven ook niet heel veel uh, ja. eerlijk te zijn over hun stem. En uh, dat heeft daar denk ik wel mee te maken. Oké. Okay. Dus, uh, ja. dus ja. Uh, ja verder hebben uh, we ook natuurlijk... Uh, gisteren de, verkie of de verkiezingen. En uh, burgemeester Niek Meijer heeft... Uh, of Niek Meijer, hoor, ik ben er lekker bij vandaag. Ja, je gaat goed. David uh, Molenburg heeft, uh, heeft uh, een, leuke, uh, een leuke opening daarvan gedaan, om half acht ochtend, in de brandweerkazerne. En uh, hij heeft zijn eerste stem daar uitgebracht. En daarmee was het meteen alle stembussen open in Zandvoort. En ik hadden ze speciaal de brandweerkazerne uitgekozen, omdat de brandweer... Uh, met een vrijwilligerstekort ...en heel graag vrijwilligers wil trekken... ...en daardoor eh, om hun extra in de schijnwerpers eh, te zetten... ...hebben zij dan meteen ook daar een, een campagne aan achter gezet... ...om, uh, ja, om, uh, om, dat, uh, om dat te doen. Ja, Is dat ja, leuk? Ja, goed. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Verder, uh, ja... ...de volgende dag was natuurlijk PvdA de grootste ook in ons dorp. Onze dorpsgenoot en ook uh, gemeenteraadslid Marco Deen... Uh, ...komt... Uh, ja ...de Tweede Kamer in. Dus dat... Uh, als, dat dacht ik al. Ja. Dus dat, dat is wel, uh, ja, ja. Dus dat is uh, in ieder geval wel leuk. En uh, ja, dus als, uh, in ieder geval de PV is de grootste in, uh, in Zandvoort. En uh, daarna uh, komt, uh, komt, uh, komt de VVD... ...en daarna komt de GroenLinks PVDA. Zo. Ja. So. Okay. Dus ja. Dat, dat, het, dat is wel ja. uh, ja, leuk. Alleen... Uh, als je dan uh, kijkt uh, met, uh, met, uh, met uh, als je naar alle stemmen kijkt, hè, hoe Zandvoort een beetje, hoe Zandvoort kiest. Het is natuurlijk ook behoorlijk op uh, omzichten gestemd. En, ja. uh, maar bijvoorbeeld, uh, Lef heeft maar vier stemmen gehad uh, in, in Zandvoort. Hè, en dan heb je, heb, heb je ja, 2110 21, uh, en BVNL99 heeft helaas geen zetel in de Tweede Kamer gekregen. Ja. Bij, bij 1,25 ook geen zetel meer in de Tweede Kamer. En PBB uh, uh, 260 tot die vorige keer wel meer had. En uh, ja, Forum van Democratie ook nog wel 278 uh, stemmen. Zo, dat is zeker nog. Ja. En, uh, en CDA maar 200. Voor een, een dorp waar de CDA best wel groot is, uh, is, dat, uh, is dat toch best wel weinig. Um, dus ja, dus dat was uh, een beetje in ieder geval hoe de verkiezing is gegaan. En uh, daarna hebben we van de week ook doorgekregen dat Zandvoort Insight uh, is genomineerd uh, voor de burgemeester Nick Meijerprijs. Dus daar kwam mijn uh, woordspeling ver, verkeerd, uh, verkeerd woorden vandaan. Ja, ja, ja. omdat dat ik uh, daarmee ook in mijn hoofd zit. Oh. Maar uh, ja, de burgemeester Niek Meijerprijs zijn wij genomineerd voor. En die ja, dankjewel. Die wordt 9 december uitgereikt tijdens het vrijwilligersprijs. En wil je daarbij zijn bij de vrijwilligersprijs, uh, maar, uh, of feest moet ik zeggen, uh, bij het vrijwilligersfeest, uh, dan uh, kan je je nog steeds uh, aanmelden via de gemeentewebsite. Of uh, bij zandvoort.nl, wat meer informatie daarover vinden. Want uh, het is leuk dat we een feest gaan vieren met alle vrijwilligers in Zandvoort. Ja. ja, zeker. Ik kom ook. Ik kom ook, ja. Gezellig. Ja. ja. Dus. En weet jij wat van die schepen af? Uh, nee, nee, nee. Ik heb het gezien. Ik heb het voorbij uh, zien komen. De laatste dagen. Want uh, er zijn uh, nu al een paar keer schepen. is een, een schepen vast blijven zitten. Ja. Maar ja, dat komt, uh, dat komt toch door de, hoog, uh, de hoge zandbanken, denk ik. Ja. Dus, uh... ja, ja. Het is wel heel opvallend. Deze week twee. Die komt ja. er in, uh, in Zuid. In, uh, en nu dat uh, sleepboot... Uh, bij mij voor de deur. Van, ja. Leuk. ja, ja althans, het ziet er wel spectaculair uit. Zit die er nog steeds? Ja, die staat er nog steeds. Die okay. hebben ze gisteren geprobeerd... Uh, vlot te trekken, maar dat is niet gelukt. Oké. Okay. Ja, en... Ik zie je hier weer voorbij komen. Voorlopig geen nieuwe... reddingspogingen... zijn er op dit moment. Uh, ze hebben... mm. Ik probeer het even... Uh, even actueel te blijven... Ik zie hier op in ieder geval NH nieuws meld dat er even nog geen reddingspogingen worden gedaan voor dit boot. Uh, nee. Te trekken dus. Uh, nee, die is eigenlijk ja. ook een stuk verder het land opgegaan. Ja. ja. Dus in plaats van dat hij terug naar de zee is gegaan, is hij eruit gegaan. Ja, hoe dus, ze ja. dat voor elkaar gekregen krijgen? Ja, geen gaan we idee. Nee, ze zouden over land ook moeten. Dus. Ja. Dus, nou ja. Nou, we gaan meemaken hoe dat ja. met de bootjes gaat. Maar misschien wel leuk om te informeren hoe dat zit. Dus ik zeg waar hoor ja. het is gekomen. Ja, daar dus ben ik wel heel benieuwd de... naar. Misschien volgende week. Oké, Ja, Hartstikke doei. bedankt. Nou, jullie weer bedankt. Ja, geen en dank. tot volgende week. En uh, tot uh, volgende week weer. Tot volgende oh, week. Oké, okay. hey. doei, oh, doei. Doei. doei doei. Doei. En nou een toepasselijk nummertje.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 nog wel een keertje met die halve Naar Aden wil ik herkje. In het Zuiderpark, de Lange Zee de Warme wocht, supporters om je heen Lekker kankeren Op jou van de Burg En die lange van Vianney Want bij elke lage bal Dat doopt die erkel, de stevast was Oh, oh, Den Haag Mooie stad. De schilders weg, de lange poten en het plan Oh oh Den Haag, ik zou met niemand willen rally Meteen gaan rally, als ik geen hagen nee zou zijn Ik zal best nog wel een keertje, ach wat leg ik toch te dromen in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 Lange pootie en het plein. Oh oh Ik zal met niemand willen rally. Meteen gaan hully. Als ik geen haar genees zal zijn. Meteen gaan hully. Als ik geen haar genees zal zijn. Meteen gaan hully.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 Dankzij maandelijkse concertagenda's en nieuwste releases... blijf je altijd op de hoogte wat er speelt in de metalwereld. Welkom Marcel, welkom. Ja. ja, dankjewel Pimp. Goedemiddag. Goedemiddag. Allebei. Goedemiddag. Ja. Ja. Hi Marja. ja. We zijn er weer. Ja, ja. Ik op hier alle tijd. Lekker vrije dag vandaag. Oh, dat oh, is mooi. Ja. Dus, ja, ja. Het, uh, komt niet vaak voor op een vrijdag. Dus altijd uh. even lekker meegenomen. Oh, ja. dus je hebt je wel al... jammer van het weer. Ja, dat doe weer wel. Maar goed, ik was uh, toch al van plannen een uh, rustig dagje te houden vandaag. Dus het komt ergens wel weer goed uit. Gelijk heb je. <laughs> ja, Heel dus. verstandig. En je hebt alle tijd natuurlijk om je komende uitzending voor te bereiden nu. Uh, nou, eigenlijk uh, hoef ik niet veel voor te bereiden, want uh, komende maandag uh, is het weer uh, de beurt aan uh, mijn uh, radiocollega Ben van Rode. Ah ja, ja. Ja, en uh, die week daarna ben ik met vakantie, maar daarover straks meer. Uh, nee, Ben uh, die gaat uh, weer uh, zijn lekkere Death and Black Metal uh, presenteren in uh, Play It Loud Underground. ja. Yeah. Echter uh, is er een kleine wijziging in de programmering aangebracht vanwege een uh, vergadering tussen uh, de ZFM-directie en uh, Haarlem, H105 uh, geloof ik. Mm -hmm. Die uh, gaan uh, vergaderen in de studio, dus uh, er zal uh, het eerste uur uh, een herhaling te horen zijn van het eerste uur. ...van de vorige uitzending van uh, Play It Loud Underground, dat is van 30 oktober. Oké. Okay. Okay. En wij zullen dan vanaf 10 uur live te horen zijn met een, uh, een uurtje live muziek ook, met een nieuwe uitzending. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Dus dan uh, gaat hij wat meer uh, aandacht hebben voor de wat meer underground bands, dus de onbekendere bands in dit geval. Aha. Uh -huh. En uh, ja, dan zal ik uh, de techniek weer gaan doen uiteraard. Okay. En het metal nieuws en concertagenda in dat ene uurtje ook gaan brengen. Dat uh, moeten we even aanpassen nu. Ja. Dit is even, even niet anders. En volgende week, maandag, uh, zal er een herhaling zijn ook in verband met een vakantie van mij. Ik ben er een uh, weekje niet. Ah, ga je naartoe? Ik uh, ga een, een weekje treinen in Slowakije. O, leuk. Ja, daar ben ik erg benieuwd naar. Ja. Want, uh, je hoort er niet veel over, dus nee. uh, het is niet zo'n heel toeristisch vakantieland. Dus ik ben uh, erg benieuwd. We beginnen in Bratislava en ik eindig in Bratislava en we gaan een beetje door, uh, door het land heen uh, reizen. Ook de kleinere plaatsen? In, uh... Ja, ik ga inderdaad ook die hele kleine plaatsjes ja. aandoen, uh, Degene die het meest bezienswaardig zijn. Maar ook een paar uh, steden ga ik aandoen, dus... Uh, wordt wel okay. leuk. Ik ben benieuwd. Dus en dan, uh, ja, ik ben dan ook de elfde niet aanwezig nog, omdat ik uh, van maandag tot en met maandag uh, reis. Dus, uh, maar de elfde zal uh, Ben van Rode uh, ook uh, presenteren. In dit geval alleen. Dus ik uh, ga hem ook komende maandag nog even de techniek uitleggen en dergelijke. En dan zal hij het alleen moeten gaan doen. Nou, dus het wordt spannend. Dus je bent drie weken niet aanwezig. Ik, nou, ik ben komende maandag wel aanwezig uiteraard, dan doe ik de techniek en dan uh -huh. ben ik twee weken niet. Okay. En dan ben ik er, uh, de achttiende ben ik er weer met een nieuwe uitzending van Play It Loud brand new, dat normaal gesproken eigenlijk eerste maandag, uh, ja, de eerste maandag van de maand plaatsvindt. Met terugwerkende kracht uh, overzicht van de, okay. de, de maand daarvoor. Yeah. Uh, maar dat zal dan uh, de achttiende gedraaid gaan worden. En dan de laatste uh, uitzending van uh, het jaar en deze uh, komende maand uh, zal uh, in het thema kerst zijn, maar daarover uiteraard ook meer. Ja. Ja. Dat valt precies op de eerste kerstdag, dus uh, dan zal ik ook <laughs> aanwezig zijn. Ja. Ja. Dan, dan een beetje kerstmuziek uh, in de ether uh, gooien, dus dat wordt ook leuk. Ja. Ja. Nou, Mooi zo. Okay. Dat is een beetje de, de planning voor de komende maand. Nou, dat klinkt goed. We ja. weer goed. We gaan ja. weer uiteraard aan de maandag. Ja. Ik, heb er weer, ik heb er weer zin in. Ja. ja. ja. <laughs> nou, mooi. Heel veel plezier in Slowakije. Ja. ja, dankjewel. En uh, jullie succes nog met de resterende uitzending. Hebben hebben nog uh, leuk gehad trouwens, Pim, in uh, Namibië. Ja, hartstikke mooi. Mooi land. Ja. Het is aantrekkelijk hoor. Ja. Aanrader, ja. Ja. ja. Heb je veel gezien? Ik heb heel veel gezien, heel veel gereden. Ja. En uh, nergens uh, problemen gehad. Geen excess of zo. Dus alleen ah, okay. vriendelijke mensen. Goede ja? infrastructuur, goede wegen, overal machinestations, oh. uh, eten en uh, oh, hordjes of zo. Dus uh, je kan er rustig oh, naartoe. Dat is geen enkel okay. probleem. Ja. Veilig ook, dus. Heel eigenlijk. veilig, volgens mij. Ja, ja? ja, ja. ja? zonder oh. weer. Oké, okay. ja, ik ben altijd een beetje huiverig voor de Afrikaanse landen, maar nou, we er zeker nog, nog wel een keer naartoe. Hm? Ik ben in ook in Oeganda geweest, Uganda en uh, uh, Kenia. Ook veilig, volgens mij. Ja, Zuid-Afrika heeft een beetje een slechte naam, natuurlijk. Ja, Zuid-Afrika. Want oh, daar is Henny geweest. En die had. Weet uh, je, met groepsreis heb je daar niet zoveel last van, volgens mij. Nee, okay. nee je Had een ik... groepsreis, ben, of? Nee, ik was uh, met z'n tweeën. We hadden uh, een vliegtuig gekocht naar Windhoek. Uh, uh, yeah? Eén nacht een hotel en toen uh, plankgassen uh, naar Itosha en zo. Dus, uh, het is helemaal en, bijge, uh, en elke uh, dag kon je. Er is zat lodges of zo, hoor. Ja, verschillende plekniveaus, ja, okay. maar het is allemaal wel te doen. Ja. Ja. En uh, je je heb je die van.? Ja, ja nee, zeg maar. niet vooruit. Nee. grote nee, plekken. Misschien uh, ja. Ja, een dag tevoren hebben we ook wel eens gedaan, maar meestal gewoon uh, ja, kijken waar er iets is en dan uh, ja, vragen: is er nog een plekje? Nou, volgens mij waren wij niet in een toeristenperiode of zo. Dus uh, ah, een okay. laag niveau. geen idee uh, wat een goede periode is om te reizen, maar schijnbaar uh, ja, was dat dus wel. was wel een, wel een beetje te warm. Het was ja? over de 40 graden toch wel. O, en dat dat is, ook ja, dat was opzichtig. Ja, droge warmte weliswaar, maar wel erg ja. warm hoor, soms ja. ja. woestijn hè? veel daar natuurlijk. Ja, veel Savannah's eigenlijk hè? Ja. ja. ja. ja. Maar okay, het is zeker oh, de moeite ja. waard. Dus, ik, uh, ja. ik hou het hier achter. Oké. Okay. Nou, ja. dankjewel. Heel bedankt, tot ziens. Ja, okay. dacht, tot tot ja. volgende week. Zit hoi, hoi. Hoi, doei. hoi. Doei, doei. Doei. <laughs> aan ja, meteen doen? Nee, nee, nog nee? niet. Nee, okay. nog niet. Wacht even. We zijn uh, een beetje aan het opruimen wat qua muziek, dus nu hier heel iets anders. Somewhere Over the Rainbow van uit de film The Wizard of Oz. Som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 En natuurlijk voor de winnaar van de ondernemersprijs, Sorbaas Dens. Op bevoegd was wel een grote teleurstelling voor de heer Timmermans. He? Ja, Timmermans, absoluut. Ik. En misschien ook voor een hoop andere mensen. Dus om die allemaal toch maar een hart onder de riem te steken. Hier krijgen we Gert Timmermans. Timmermans. Ja? Ja. Alle duiven op de dam. Shalalali, shalalala. ja. Ja, die weten hoe het kwam. Shalalali, shalalala.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 Waar ik van hou Nooit vergeet ik meer die dag Shalalali, shalalala Dat ik jouw het eerst daar zag Shalalali, shalalala Mooi is het leven met jou Jij bent de zon in mijn leven.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 Er jaar als het even kan, shalalali, shalalala Gaan we weer naar Amsterdam, shalalali, shalalala Naar de duiken op het plein, shalalali, shalalala Omdat we zo gelukkig zijn, shalalali, shalalala Shalalali, shalalala, shalalali, shalalala shalala Marja heeft ook iets moois gevonden. Ik heb, ik, ik heb, punt 1, heb ik nog een plaatje van Giel Montagne over mij. <laughs> Goed luisteren naar de tekst, iedereen. Uit 1972. Ik zou geen idee hebben waar. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. Maar het is natuurlijk altijd leuk om dus besloten te worden. Giel Montagne met Marja. Marja. Het roze dankelijk Als iets kapot is blijft het stuk Met woorden nemen, kan ik niet Je hebt natuurlijk nummers en dan heb je ook nog nummers. Hè? Dat is wel, het is wel heel diepgaand, hoor. Dat, uh... Nog even samenvatting van de tekst, want na vijf minuten was ik... Uh, was je, je de tekst vijf... kwijt? Ja, te moeilijk. Nou, het is gewoon heel moeilijk om dingen aan mij te vertellen. Dat is... komt het op neer. Kende hij je dan? Nee, toch? Eh? Kende hij jou? Nee, nee, nee. Nee, uh, ik heb ooit een keer met vier Marja's in een klas gezeten. Dus het was wel een, in de jaren zestig een hele populaire ja? taal. Weet oh. je, iedereen heette Maria, Marietje en al dat soort dingen meer. En ja, ja. op een gegeven moment is dat verbasterd naar Marja. <laughs> Marja Klampe. En vandaar Spana. dat uh, in de jaren zestig alle Marias Marja genoemd werden. Oh. <laughs> Daar komt het een beetje op neer. Oh, wat leuk. Leuke dus. achtergrond. Nooit ja. geweten. Ja, ja, ja, ja. Nou, nee, dat is ook niet echt nog interessant. Nog meer van die ellende? Of, uh? Hebben we nog meer? Nou, ik Oh, oh, oh, wacht. Ik heb er nog eentje, ja. Wacht even. Ik moet even kijken. Wil we je weten hoeveel jouw auto waard. waard is? Snel en eenvoudig online. Ja. Ja. Dit is er eentje bij uit 69. Oh, vul je wel gegevens van jouw jou auto zelf. in en ja. ontvang ja, die je de Ja, die is echt prijs. heel erg. Niet alleen maar een ja. geschatte Kijk, als we waarde. toch bezig zijn met erge nummers. controle video, verkoop je jouw auto. Vraag nu jouw prijs op bij af. Ja, nee, 3, 2, 1... Wilma? Mooi? Nee, Vliezelig. Vliezelig, hè? Ja, dat heb ik wel. Ga je iets in te wachten? wel, hè? Net als Omegent? Ja. Ja, dat vind ik wel. wel ja, vind ik. Kom, gaan we hier. Hè? Ken je Wilma? Nee. Hij is niet. Naar latere leeftijd. Wacht Hier even, komt... wacht even. Oh oh oh oh. Oh, oh, oh, oh, oh. oh, nee, ik, ben... oh, nee, ik, ga, fout. ik fout. ga fout, ik ga fout, Dat ik ga fout. Ik ga helemaal fout. Maar we moeten Wilma Landman hebben met Graag. Ja. Is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 Misschien al vandaag. Ja. Nou, toch ongekende kwaliteiten. Dat heb ik. Die heb, ja, ik heb ja, ja, ja, ja. Nee, ik ken er alleen van. Uh, is het erg lieve papa of zoiets? Huh? Zou het erg zijn lieve ja, opa? Op. Oh. <laughs> het was je vader niet, het was opa. Opa. opa. Het, uh, ze is geboren in. Uh, Oh, 28 april 1957, dus is nu 66 in Enschede. Ja. En, uh, ja, er is natuurlijk zo'n kindsterretje geweest met. Uh, ja, ontdekt door Gert Timmermans. Of, oh, ja, maar die zag je ook in dat filmpje ja, net. Ja, uh. Gert Timmerman. En Gert Timmerman, dat is natuurlijk ook best wel een heel raar verhaal, hè? Die, die mensen, die Gert en Hermine. Mm -hmm. Op een gegeven moment zijn ze gaan scheiden. Eerst zijn ze zich bekeer, gaan bekeren tot het christendom. Ja. Dan gingen ze allemaal van die uh, uh, christelijke liederen opnemen. Uh, toen gingen ze uit elkaar, gingen ze uh, scheiden. <coughs> uh, ze hebben ook veel opgetrokken, opgetreden met de achterhoekse band Normaal. Nee toch? Echt? Ja. En op een gegeven moment... Dat is een hele verbazing, ja. ja, Ze hadden twee dochters, Sandra en Sheila. En die Sheila ging op een gegeven moment in de Playboy staan. En ja, die zien. Weet ik veel. De Playboy en dan uh, uh, Sheila. Het bestaat niet, die pagina. <lacht> <lacht> ja. Ik kan er ook niks aan doen. Maar goed, op een gegeven moment ging die Sandra... Die beschuldigde hem dus van incest. Ja, ja. Dus... Uh, en hij ging toen datzelfde jaar nog een duo starten met zijn zoon, Gert Junior. Leeft hij nog eigenlijk? Ga eens naar de onderkant. Ga eens naar de onderkant. Leeft hij nog. Volgens mij leeft hij nog, ja. Ja. Even kijken. Overleden, nee. Nee, 2017 is hij overleden. Ach Aghorji. Nou ja. In ieder geval, we hebben Agossi gezegd. Ja, oké. Nou, okay. dus we nou zijn... in diezelfde trant gehouden we ja, verder natuurlijk. En we krijgen nu Caterina Valente met Bongo Cha Cha Cha. Bongo la, Bongo Cha Cha Cha, parla mi del sudame. dicono laggiù forse fantasia e nulla più bongo là bongo cia cia cia è davvero così fantastica dimmelo con sincerità nelle notti a rio che si fa in testa ve me lo mettere cappelli a pan di zucche Sempre in fremito. ito, ay ay ay ay, kisah kisah, per mille stade kantano, per mille piazze danzano, le ore più non contano, fra manbo cha cha cha, oh oh oh bongo la. bongo cha cha cha, parla mi del Sudamer. Dimmelo con sincerità, nelle notti a Rio che si fa. danzano le ore più non contano fram man poi e cia, ciao ciao oh oh, oh bongo la, bongo cia cia cia parlami del sud america dimmelo con sincerità ario che si fa Het is ja. toch wel leuk, zo'n uitverkoop van muziek. hè, Wat we allemaal nog bij ons in de kast vinden. <laughs> ja. Mooie platen. Ja, Hop. we zijn wel volgens mij een hele andere weg ingeslagen... dan dat we ja, lang waren. Oké. Okay. Met nu, nu tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 1.